Mark Visser met het NOS-journaal. De Friese politie... ...melding die was gericht tegen voetbalclub Heerenveen. In en rond het Abelensstra stadion wordt nu gezocht met speurhonden. De politie verwacht daarmee aan het einde van de ochtend klaar te zijn. Het Abelensstra stadion, het sportcomplex en de omgeving zijn afgezet. Waarschijnlijk wordt alles aan het begin van de middag weer vrijgegeven. In eerste instantie werd ook het Friesland College ontruimd... maar de leerlingen konden als vrij snel weer naar binnen. In Parijs zwerven zo'n 200 kinderen van migranten rond zonder ouders. Ze slapen op straat en krijgen geen opvang. Dat zegt de Human Rights Watch. De Franse overheid merkt hen meestal aan als meerderjarig... waardoor ze geen recht hebben op hulp. Bij minderjarigen heeft de overheid de plicht om voor onderdak en bijstand te zorgen. Volgens organisaties zijn ambtenaren in Parijs worden ingenomen en deugen de procedures niet. Kinderen krijgen vaak om meteen te horen dat ze volwassen zijn. De autoriteiten doen er volgens Human Rights Watch alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat ze de kinderen niet hoeven op te vangen. In Turkije is een begin gemaakt met de overheveling van belangrijke bevoegdheden naar president Erdogan. Turkije gaat over naar een politiek systeem waarbij de president de uitvoerende macht heeft. In de Turkse staatskrant is een decreet afgekondigd met daarin de wetten die veranderen. Vorig jaar koos een krappe meerderheid van de Turken in een referendum voor een presidentieel systeem. Die verandering werd definitief door de winst van president Erdogan bij de verkiezingen van vorige week zondag. Dan nog het weer, overwegend zonnig, maar ook komen de wolken vol, vooral in het noorden. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuidoosten. Later vanmiddag trekt misschien een onweersbui over Limburg. Morgen weinig verandering, dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 I ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM. <tieden>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 I you in a bottle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 Met een hoofdletter zet van zon, zee, zandvoort en zomerits. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten.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 En I'm a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 and fly.